10 uur. Het LOS-journaal. Door Aldmeegens. Het aantal nieuwe EHEC-besmettingen in Duitsland is aanzienlijk verminderd. Dat heeft de Duitse minister van Volksgezondheid Baar gezegd. Die zahlen zijn uh, voortdurend rückläufig. Dat uh, heet dat het zwar immer nieuwe vellen geben kan. Leider ook is het te rekenen dat er nog maar Todesfälle komen. Aber die no gaan duidelijk terug. Volgens de minister is het ergste achter de rug. Maar de problemen zijn nog niet voorbij, zo waarschuwt hij. De EEC-epidemie heeft tot nu toe aan 24 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen in Duitsland. Bijna 2500 mensen zijn ziek geworden. De verzwakking in de Amerikaanse economie is tijdelijk. Dat zegt waarnemend hoofd van het Internationaal Monetair Fonds, Lipsky. Volgens hem hoeft het Amerikaanse stelsel van centrale banken daarom geen extra maatregelen te nemen. Lipski verwacht dat de economie in de komende maanden weer zal aantrekken... mede door stijgende exporten en een hoger besteedbaar inkomen. Wel bestaat volgens Lipski het risico dat de werkloosheid oploopt... door het trage economische herstel. De Amerikaanse economie groeide in het eerste kwartaal van dit jaar... een stuk minder dan in het kwartaal ervoor. Volgens het IMF hangt de tragere groei vooral samen met gestegen energieprijzen. In het Limburgse dorp Merselo woedt een grote brand in een varkenstal... Stonden 5000 varkens in die stal, de brandweer. Op dit moment uh, zijn er ongeveer een 100 varkens uh, uit de stal uh, gehaald. Die zijn gered. En het, uh, de vrees bestaat dat de rest van de varkens uh, het niet overleefd hebben. En dat komt met name door de grote rookontwikkeling die zich in de stal heeft bevonden. Volgens de brandweer gaat het nog een tijd duren voor de brand in Messelo is geblust omdat ook het dak van de 100 meter lange stal in brand staat. Twee wilde olifanten hebben in een Indiaans dorp een ravage aangericht. Eén inwoner is daarbij om het leven gekomen. Ochtends vroeg uh, denderden de olifanten het dorp binnen en hielden drie uur lang huis. Hutten en andere kleine gebouwen werden vertrapt. Uiteindelijk zijn de olifanten verdoofd en gevangen door medewerkers van een dierentuin. Korte tijd later zijn ze in het oerwoud weer vrijgelaten. Het gouden windei voor het product met de meest misleidende marketing... is dit jaar voor Bluebend Goede Start Witbrood. Consumentenorganisatie Foodwatch zegt dat fabrikant Unilever... het vertrouwen van zijn klanten schendt met leugens. Unilever heeft zeven jaar lang beweerd dat het witbrood... dezelfde voedingswaarde heeft als volkorenbrood... en goed is voor kinderen, maar dat klopt niet. Tijdens de verkiezing heeft Unilever de tekst op de verpakking... van Blueband Goede Start Witbrood al aangepast. Tweede werd Nestlé met het fruitflesje. Derde werd Crystal Clear Shine Cranberry Vlierbloesem van Heineken. Het weer bewolkt, eerst nog wat regen. Vanmiddag klaart het op. Het wordt 16 graden aan zee en een graad of 19 in het Zuidoosten. De komende dagen wisselen bewolkt met een enkele bui. Bij Tele2 Zakelijk hoeft u nooit meer te kiezen tussen goed en goedkoop. Neem ons Blackberry-aanbod...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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Er dreigt een nieuwe woningnood voor alleenstaanden. Nederlandse managers praten slecht en kunnen niet presenteren. In Zuid-Afrika, een jaar na het WK, kijken we vandaag naar Ajax, Cape Town en de jeugd. Kijk en als we laten terugkomen. Dan komen we absoluut later terug. Dan kom ik niet om te kijken hoe Ajax voetbal Maar dan kom ik te kijken hoe het in de township is veranderd. En het ochtendtumeur van Stefan Stassen. Het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen, Nederland. Voor alleenstaande, dames en heren, dreigt grote woningnood. Steeds meer mensen wonen alleen. Bleek gisteren uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En er worden nauwelijks huizen gebouwd voor alleenstaanden. Dirk Brouwer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar vastgoed aan de Universiteit van Tilburg. Waarom zijn er te weinig huizen voor alleenstaanden? Nou, we hebben in de Nederlandse woningmarkt uh, de woningvoorraad opgebouwd de afgelopen 100 jaar. En toen kenden we een hele andere type samenleving. Dus we hebben heel veel eengezinswoningen in Nederland. Eigenlijk 83% van de woningen die daar nu staan zijn eigenlijk de huisjes met tuin uh, zoals we die kennen. Ja. En die waren in het verleden ook heel erg nodig. Uh, maar ja, de samenleving is zeker de laatste 10, 20 jaar heel snel veranderd. Dus die alleenstaande uit het Centraal Bureau van de Statistiek uh, Rapport. Ja, dat is eigenlijk een nieuw fenomeen. Dat zijn vaak uh, gescheiden ouders bijvoorbeeld, maar ook singles. Mensen die langer gewoon jonge leeftijd alleen blijven. Ja. En wij gaan straks een hele nieuwe golf krijgen van uh, moderne senioren. En die wonen ook vaker uh, alleen of met z'n tweeën, maar het zijn kleine huishoudens. Ja, en, en naar wat voor een uh, type huis zijn deze groepen op zoek? Ja, dat is, dat is een, uh, een, een moeilijke vraag. Want we hebben een aantal jaar geleden hier in Rotterdam, uh, waar ik op dit moment ben even, met een collega Peter Neuten, we een onderzoek gedaan naar vergrijzing. Dus vooral die nieuwe senior. En daar hebben we ons eigenlijk best wel een vergist. Wij, maar ook heel veel mensen in de woningmarkt. Want heel veel mensen dachten dat senioren bijvoorbeeld, die willen allemaal gelijk wonen. Met uh, appartementen, met brede doorgangen en beugels in de badkamer aan de muur. Ja. Maar dat is dus helemaal niet zo. Wat willen ze dan? Nou, ze, ze willen heel vaak bijvoorbeeld wel op het adres blijven wonen waar ze zitten. Uh, ja. En dat zijn dan vaak niet de meest praktische woningen. Uh, maar die willen ze dan wel weer laten aanpassen, bijvoorbeeld of verbouwen met extra diensten, met een tuinman ja. en, uh, en boodschappen. Ja. Dus wat we eigenlijk zien is dat uh, als je heel kort door de bocht redeneert, zeg je, nou we gaan twee keer zoveel senioren krijgen de komende dertig jaar als we nu hebben. Dus dat is een hele grote groep waar je op kan gaan richten. Ja. En dat zijn vaak ook alleenstaande of kleine huishoudens. Ja. Maar hun, hun woonbehoefte is niet in één zin te vatten. Dus nee. Het is niet zo simpel als we dachten. En, en, en hoe dat zit dat bij de gescheiden vaders en moeders? Ja, die, die hebben natuurlijk gewoon minder behoefte aan ruimte. En dus wat we gewoon zien is dat die ingezinswoningen waar ik net over had... drie kwart van de eengezinswoningen heeft vier kamers of meer. Nou, als je alleenstaande ouder bent, dan woon je niet alleen. Dus dan is het handig om meerdere kamers te hebben, maar... Ja, de Phoenix-woningen die nog steeds gebouwd worden in grote getalen... die zijn eigenlijk niet heel erg geschikt voor deze huishoudens. Die nee. ze willen vaker gewoon kleiner wonen of compacter. Ja. En zeker ook de singles bijvoorbeeld, in de grotere steden. Dus dat zijn gewoon de jonge mensen die nog niet een relatie zijn aangegaan. en Dat, dat gebeurt steeds vaker op grotere schaal. Ja, die willen bijvoorbeeld gewoon een studio of een loft. Maar dat is niet iets wat we eigenlijk uit het verleden kennen in nee. de bouw. Goed, uh, maar waarom bouwen we dan nog altijd van die eensgezinswoningen erbij... terwijl we eigenlijk een ander type woning zouden moeten bouwen? Ja, ik, ik denk dat het, het is een beetje mensen eigen... dat we toch wel veel tijd nodig hebben om ons aan te passen op veranderingen. En dat geldt ook al zeker voor de woningmarkt. De woningmarkt heeft... ...in de productie heel lang de, de wind meegehad. En dan hoefde je zonder heel kritisch te vragen naar de consument wat ze wilden kon je gewoon produceren. En die productiemal, als het ware, dat is eigenlijk min of meer de één gezinswoning die voordelig gebouwd kon worden. Ja. En in het verleden ook altijd gretig aftrek kregen. En wat we nu eigenlijk zien de laatste jaren is dat voor het eerst klantpanels worden opgezet. Dat ja. ze gaan vragen aan mensen wat ze willen, maar dat is nog een betrekkelijk nieuw fenomeen. Ja, je dus raar eigenlijk hè, dat dat zo nieuw is. Ja, ja, dus eigenlijk als je, als je vanuit de bedrijfseconomie redeneert, zeg maar marketing, dan is les 1 dat je moet weten wat je consument of klant wil. Lijkt mij ook. En, eh, maar ja, als je 40 jaar lang eh, tegen de klippen op kan bouwen omdat er gewoon alleen maar behoefte is eh, aan volume, dan kon je eigenlijk zonder heel kritisch te zijn en zonder veel concurrentie te hebben, kon je gewoon bouwen. En dat was altijd wel vraag. En... Ja. Aan de andere kant kun je ook zeggen... luister, als je alleen bent... Uh, en dan heb ik het even niet uh, van, uh, over oude vandaag, oude, oude vandaag... dan nemen die kwalijk die de trap niet meer goed op kunnen. Hmm. Uh, maar die alleenstaande ouders bijvoorbeeld... Na, na, na een scheiding, ja, die kunnen toch net zo goed... ook in een, een gezinswoning wonen, uh, wonen. Als er daar genoeg van zijn. Dat is ook zo. Hè? Dus in, in zekere zin is het ook geen, geen nijpend probleem in de zin dat dat ons, uh, de grootste bedreiging is van de samenleving. Mensen zijn op dit moment niet dakloos door dit probleem. Maar wat wel gaat zijn is dat we de woningmarkt produceren we eigenlijk bijna voor 100 jaar vooruit. Dus wat je nu vandaag bouwt, we hebben in Nederland toch wel een gebruikstikke internationaal gezien om, om woningen heel duurzaam te bouwen, heel lang te laten staan. Ja. En als de samenleving dus verandert, dan heb je dus straks mensen die eigenlijk te ruim wonen. En dat kost ze natuurlijk ook geld. Dat ook zou ik in... zeggen, want een gemiddeld huis is voor heel veel huishoudens niet meer in je eentje te betalen. Dan moet je toch allebei voor werken, zo langzamerhand. Dat is het punt. En dat is dus een beetje lastig. In Amerika bijvoorbeeld worden woningen gebouwd soms voor 30 of 40 jaar. Eh, vaak ook uit hout in bepaalde delen. Dus die worden niet voor de eeuwigheid gebouwd. Dan kun je dus heel makkelijk weer vervangen door wat op dat moment dan in de samenleving gewenst is. Ja. En daar moeten we dus in Nederland misschien wel wat, wat uh, calculeerder in worden. Dat als we nog steeds heel duurzaam willen bouwen... Wat op zich heel goed is. Dan moeten we wel ook leren in die productie veel verder vooruit te kijken. Ja, en dan zeggen maar... oké, okay, we kennen de cijfers en de trends. Dus ja. we moeten ook andere type producten gaan bouwen nu. Maar goed, maar wat voor type producten moet je dan gaan bouwen? Ja, je zou vanaf dit moment dus veel scherper aan de wind moeten zeilen als je dus gaat kijken naar die lofts en die studio's. En ja. als je dus gaat kijken naar die trend, als je denkt naar alleenstaande, als ik het CBS-rapport van gisteren lees, ja. dan is dit niet iets wat uh, over vijf jaar weer afgelopen is. Nee. Die uh, grote trend die je dus ziet in die cijfers, dat er steeds meer kleinere gezinnen zijn en alleenstaanden, ja. Uh, ja, dat is iets uh, als echt, echt scheidingen blijven in Nederland. en Ik zie geen reden waarom dat over vijf jaar helemaal afgelopen zou zijn. Ja. Dan is het dus een groep die blijft. En dat ja. was zeker 40-50 geleden heel anders. Ja. Moeten we, moet we dan toe naar een soort van leuke appartementencomplexen met een, uh, uh, met, met een grand café en wasseret. Een soort van campus voor alleenstaande vaders en moeders. <laughs> Aardig idee, je kunt er misschien ook droog op aanvragen. Maar <laughs> kijk, je zou inderdaad kunnen kijken in ieder naar flexibiliteit. Ik denk dat je in die appartementsfeer, niet te niet klassiek moeten denken, want die fouten hebben wij dus gemaakt een aantal jaar geleden met, met de senioren. Dus toen ja. we de senioren aantallen zagen, dachten we ook gewoon, moet, het moeten flatjes zijn, serviceflats. Eh. Ja. Eh, maar dat was eh, eigenlijk tegen het zere been van de, van de nieuwe senior. En dat zal ook met die alleenstaanden zijn. Ze willen zeker niet allemaal min of meer geommerkt worden door het gebouw waarin ze wonen. Maar je moet stiekem concepten gaan verzinnen waarin die... Eh, Kleinere ruimtes eh, beschikbaar komen. En, en dus niet meer na gaan denken over dat het standaard 110 vierkante meter moet zijn. verdeeld ja. over vijf kamers. Want dat is gewoon niet meer. En een zekere haast is wel geboden, want uh, de komende jaren uh, stijgt het aantal alleenstaanden met nog eens een miljoen. Dus uh... onder meer. En ik denk ook zeker dat die, uh, die, die, die, die grijze golf, zeg maar, de, de nieuwe senioren. dat is zeker een heel belangrijk punt. Uh, ik denk dat die mensen straks over 10, 20 jaar. Uh, die hebben geen behoefte aan een Vinex-woning uh, die nu gebouwd wordt. Dus daar zul je echt wat scherper. Uh, hebben over moeten nadenken. Goed, of je moet ze samen in een huis zetten, maar dat willen ze natuurlijk ook niet. Ja, nou, misschien dat ook wel een voor te bedenken zijn, maar daar hebben we ook geen, geen woningmarkt voor ingericht op dit moment. Maar... Rijkt niet. Ja. Goed, Dirk Brouwer, hoogleraar vastgoed aan de Universiteit van Tilburg. Ik dank u wel. Graag gedaan. En die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 Ja, Goudenbergen winst voor iedereen en de oplossing voor alle problemen... inclusief de tegenstelling tussen blank en zwart. Zo zagen veel inwoners van Zuid-Afrika het wereldkampioenschap voetbal. Verslaggever Egbert Hermsen reist een jaar na dat WK door Zuid-Afrika... om te onderzoeken welke dromen uitkwamen. En vandaag zijn dat de dromen van de jonge voetballers uit de arme wijken van Kaapstad. Een voetbalclub kan echt meer betekenen dan alleen maar voetballen. Omdat voetballers enorm in aanzien zijn. Dat zijn imagebuilders of hoe je ze maar wil noemen, voorbeeldfiguren hier zeker. Omdat eh, Ajax langzaam zeker en, en ook, ook mede door het WK bekend is geworden. En ook door de, de resultaten van nu heel bekend is geworden. Uh, betekent dus dat je mensen op een andere manier naar zichzelf kunt laten kijken... Uh, als je de township ingaat. Zegt Fopper de Haan, de vertrekkende coach van Ajax Cape Town. En dat de townships ingaan, dat doet het Zuid-Afrikaanse broertje van Ajax Amsterdam niet zomaar. Het community scheme bestaat uit maar liefst zeven... vooral op de jeugdgerichte trainings- en opvoedingsprogramma's. Dus niet alleen voetbal, maar ook lessen voor de lokale jeugd... over onderwerpen als voeding, gezondheid, HIV en AIDS... en hoe weg te blijven van drugs, wapens en geweld. Riad is een van de vier full-time coaches die Ajax Cape Town die voor een dienst heeft. Onderweg naar een van de scholen waar Ajax lessen verzorgt... vertelt Riad dat het WK ook een positief effect heeft gehad... op de manier waarop het Zuid-Afrikaanse voetbal op de tv komt waren de uitzendingen vroeger zo slecht dat iedereen veel liever naar het hier immens populaire Engelse voetbal keek. Door de WK investeringen van de Zuid-Afrikaanse publieke omroep ziet het er nu veel beter uit en kijken er ook meer mensen naar de eigen competitie. PSL the Premier Soccer League in South Africa now televised broadcast was we komen aan bij een van de lagere scholen. Er doen er 120 mee met in totaal 8000 kinderen. De directeur ontvangt ons en vertelt dat dit een arme wijk is... waarvoor de kinderen weinig fatsoenlijk vertierd of vermaak is. De so kinderen to niet meer uit gaan. En door Ajax's community scheme zijn um, we heel gelukkig dat we Ajax-appijs the with transport... Uh, uh, en entry to hun home games. Ajax Cape Town geeft dus niet alleen lessen en trainingen, zo blijkt... maar vervoert ook groepen scholieren met bussen naar de thuiswedstrijden. Inclusief vrijkaartje. Coach Riyad legt uit dat dit genereuze gebaar bedoeld is... om Ajax nog meer een gezicht te geven, het imago te versterken. We bouwen de brand van Ajax. We creëren models van onze spelers. We gaan there delivering messages over hoe belangrijk education educatie is. stay away van drug-abuse. Zij weg van het gangsterisme. Als je dat doet, dan kan je dit. En zo is de cirkel rond... Voetbaltrainingen voor scholieren in arme wijken, maar alleen wie ook zijn best doet, bij de daaraan gekoppelde maatschappijlessen mag meedoen. En de spelers van het eerste elftal van Ajax als grote voorbeeld, als role model. Op het schoolplein blijkt die droom gedeeld te worden. It's good and follow de dreams. Alleen de club waar die droom moet uitkomen, en wat is jouw dream? To become a soccer player. Which club? From Manchester United. Weer terug bij de thuisbasis van Ajax Cape Town zitten dagelijkse trainingen bijna op. Verdediger Brad Evans legt uit dat voetbal vooral een sport van en voor de armere Zuid-Afrikaan is. Rugby en cricket is the the sports with money. mensen people who support rugby and cricket have money and the people who you know a little bit less fortunate and and poorer are supporting soccer. Voor veel Zuid-Afrikanen is omgerekend 4 euro voor een kaartje gewoon te veel geld, zegt Brad Evans. Vooral als er nog eens een keer een euro of vier voor transport bij komt. Um, to to to you know, and... Toch zegt Brad, doet de regering zijn best en heeft het WK een positieve invloed gehad. Maar de grootste winst van het WK voor het Zuid-Afrikaanse voetbal. I think the stadiums definitely. Teams en, um, if Een nieuw ex-WK-stadion als thuisbasis kan ervoor zorgen dat het aantal toeschouwers, ook voor de kleinere clubs, kan stijgen van 2 naar 10.000 of zelfs 15.000 15 supporters. En de vertrekkende coach? Het verschil tussen hoe mensen in Township leven en hoe wij leven, dat is zo gigantisch. Dat kan je Als je er niet komt, kan je dat ook bijna niet begrijpen. En, en, en nou we er wat dichter in zitten en ze wat beter leren kennen. Ja, het, uh, A, is het zo dat, ze, dat, dat heel veel gewoon kansloos zijn. Geen werk. En er is ook geen werk. Ze zijn niet naar school geweest. En de opvoeding is ook zo geweest, omdat de vader bijna altijd weg is... dat, de, dat, dat, dat die moeder moet alleen maar zien uh, te, uh, voor elkaar te krijgen. Dat is zo moeilijk. Nou, En als je dan toch kinderen een beetje ziet veranderen... en een beetje kans ziet krijgen, dan vind ik dat fantastisch. Kijk, en als we later terugkomen, dan komen we absoluut later terug. Dan kom ik niet om te kijken naar voelt maar komt kom ik te kijken hoe het in de township is veranderd. En het mooie, het hele mooie zou zijn, is dat, want hier weet ik dat ze, dat ze heel veel moeite hebben om gewoon een huishouding rond te breien. Kijk, als ik nou directeur van Ajax Amsterdam was, dan zou ik gewoon een, daar een budget voor vrijmaken. Een stille hint is dit? Ja, dit is een stille hint. Ja, ja want, ik, want dan, dan, dan draai je, eh, laten we zeggen, veel breder, maar in, in Nederland doen ze ook al wat, hè? Maar, maar, maar hier kan je echt wat betekenen. Dus als je daar een miljoen euro per jaar instopt, dat is, dat is, dat is heel veel hoor, dan, uh, dan zou je hier fantastisch veel kunnen betekenen. De morgen gaan we noordwaarts richting de stad waar Nederland de finale verloor. Soccer City, Johannesburg, en pal naast dat Soccer City bevindt zich Soweto. De die vindt het fantastisch om te voetballen. Dan moet hij 83 plastic zakjes bij elkaar vinden en daar een bal van maken. Alleen ja, de sponsoring van Duitsland is, is gewoon in één keer verdwenen. Dat is morgen. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks, Nederlandse managers letten te veel op de inhoud... en veel te weinig op de vorm. Eerst nu het ochtendumeur van Stefan Stassen. Ik overweeg sinds kort een uh, haarcelstamplan. Ik overweeg een haarstem. Nee, dat zeg ik helemaal niet goed. Sorry. Ik overweeg een haarstamcel. Dat zeg ik niet goed. Sorry. Ik overweeg sinds kort een haarstamstels. Dat zeg ik niet goed. Even overnieuw nog. Ik overweeg sinds kort een haarstamstelstransplantatie. Nee, dat zeg ik niet goed. Ik overweeg, naar, sorry, ik kan het niet eens uitspreken. Uh, wat ik wilde zeggen was, ik overweeg een haarstamceltransplantatie En waarom een haarstamceltransplantatie? Omdat ik vind dat ik er te oud uitzie voor iemand in de leeftijdsgroep van 35 tot 54. Dat is namelijk de groep die ik als presentator moet aanspreken. En dan nou ging dat jarenlang eigenlijk best uh, goed. Ik zat lekker in de doelgroep. Maar ja, toen zei laatst iemand, als jij niet oppast... dan val je ineens buiten de groep. Uh, je moet namelijk meer je worden. Terwijl ik vijf jaar geleden was ik juist te veel je en te weinig u. Maar goed, hij zei, je moet uh, echt meegaan met je tijd. Daar word ik daar altijd een beetje misselijk van. Want ik weet nog dat mijn vader ooit zei... Uh, je moeder en ik, ik zouden het vijf vinden als je ons voortaan Corrie en Leo noemt. Dat was ook in de tijd dat hij zijn haar liet knippen als Aad van de Heuvel... en in zijn vrije tijd spijkerbroeken ging dragen. Dat vond ik toen echt heel naar, met je tijd meegaan. En wat doe ik nu? Ik zorg dat al mijn nieuwe vrienden... niet ouder zijn dan 36. Ik ben gescheiden. Ik zoek een vrouw van niet ouder dan 40, als het maar in de doelgroep zit. Maar ja, dat is ook lastig, want binnen die groep heb je natuurlijk ook weer groepen. En dat is allemaal ook door mensen onderzocht. Je hebt bijvoorbeeld kritische verdiepingzoekers, eh, praktische familiemensen... en zorgzame duizendpoten. En dan allemaal binnen die doelgroep. Dus, als ik slim ben, neem ik mij nu voor... ik ben ik, uitzondering op de regel, van alle tijden... en ik zal nooit verloren gaan. Dat moet aansprekend genoeg zijn, denk ik. Dus geen haarcelstransplantatie voor mij heb ik ook niet nodig... want ik moet het voor mijn stem hebben. Dat was het. Nou ja, nog één klein vraagje. Uh, jij die luistert en in de leeftijd bent van 35, 54... als je mijn stem uh, te laag vindt en uh, te traag en te nostalgisch... Uh, wil, wil je me dan even twitteren? Dank u. Zij Stefan Stassen. Morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. De Radio 1 Tour Top 100. Nog een week of drie, er gaat de er ronde van... Uit de 100 beste Franse hits. Juist, was te vroeg, neem me niet kwalijk. Nog een week of drie, wou ik zeggen, er gaat de ronde van Frankrijk weer van start. En dus ook, begint dan weer het leukste programma van de Nederlandse radio... met uitzondering van dit programma natuurlijk, Radio Tour de France. U kunt uh, meebepalen welke platen daar gedraaid gaan worden. Vroeger hadden we de Tour Artiest, nu hebben we de Tour Top 100... met onder meer deze plaat.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 Si oh tire au clair cette attirance passagère ça nous sortirait de fers oh clair oh clair même au damouche sont super le résultat nous désespèrent ça ne date pas d'hier oh clair allez donne-toi un peu d'amour ce soir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 weken dus. Dan begint de uh, radiotour op 2 juli en u kunt dus meestemmen voor de Tour Top 100. Moet u gaan naar radio1.nl en daar vindt u ook deze plaat van Antoine Leonpol uit uh, april 2011, dus uh, niet zo lang geleden nog, met Eau Claire was dat. Het is vijf uh, voor half elf, dames en heren. Managers en ondernemers hebben veel te weinig kennis van debatteren en presenteren. Te vaak wordt er gedacht dat alleen de argumenten er te doen en niet hoe je de boodschap brengt, stelt Roderick van Grieken, die is directeur van het Nederlands Instituut. En hij heeft een boek debatteren om te winnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Om te winnen meteen. Om te winnen? Ja, debatteer je alleen om te winnen? Nou, als je deelneemt aan een debat, dan wil je uiteraard dat je gelijk krijgt. En als je gelijk krijgt, heb je in zekere zin gewonnen. Ja. Wat doen die Nederlandse managers verkeerd? Nou, wat, uh, waar het basisprobleem zit ineens, dat is eigenlijk een beetje het onderwijs. Ze hebben het gewoon nooit geleerd gekregen. En wat je daardoor ziet, is dat heel veel managers het idee hebben... dat als ze maar een goed argument hebben ja. uh, en dat vertellen... Ja. dat je daarmee overtuigt. Goed, ze hebben allemaal PowerPoint-presentaties tegenwoordig... en dan staan ze met zo'n afstandsbediening naar zo'n scherm te wijzen... en dan het volgende sheetje. Ja. Nou, dat maakt het eigenlijk alleen maar erger, Want men denkt dan vaak dat de powerpoint, als die er maar flitsend uitziet, dat dat uh, vanzelf overtuigt. Ja. Maar vaak leidt het alleen maar af. Want uh, mensen, althans zeker mannen, kunnen maar één ding. Wordt altijd gezegd, je, ja, kan, of het, je kan of luisteren naar het verhaal, of ja. ik kan kijken naar de powerpoint. Ja. En uh, ja, als ik tijdens het verhaal moet kijken naar een ingewikkelde powerpoint, kan ik het verhaal niet meer horen. Dus u zegt, uh, zorg dat je er zelf leuk uitziet en kom met een goed verhaal en een vlot verhaal? Nou, begin met uh, heel goed na te denken wie je publiek is, ja. wat nou de belangrijkste. De belangrijkste boodschap is wat je ze wil vertellen. Ja. Uh, bedenk dan wat je argumenten zullen zijn. Maar ja. besteed vervolgens de meeste tijd ja. aan... hoe kan ik nou voor dit publiek die argumenten zo inkleden... dat ja. het bij hun beklijft en dat het bij hun overtuigend overkomt. Ja, dat klinkt als een open deur. Ja, maar toch gebeurt dat niet. Ik heb het boek geschreven met twee collega's... Arthur Noordhuis en Donatello Piras. Ja. Um, nou, wij staan dagelijks voor groepen, heel veel dagvoorzitterschappen. Dus per jaar zie je honderden presentaties aan je voorbij trekken. Ja. Het is niet zo dat de Nederlandse manager er geen aandacht aan besteedt. Nee. Sterker nog, er wordt vaak veel aandacht besteed om het voor te bereiden. Ja. Maar men mist gewoon de tools, de simpele basiskennis. Hoe maak ik een betoog overtuigend? Ja. En dat proberen we in dit boek te doen. Maar goed, we kijken al jaren naar de Amerikanen. Hè? En dan staan we telkens verbaasd dat die het zo goed uit hun hoofd kunnen houden. Over vooral en dan zeggen we ja dat leren ze op school ja. want die moeten namelijk van jongs af aan presentaties houden voor de klas. Ja, dat geldt toch in Nederland tegenwoordig ook, zou je zeggen? Ja, nou, dat is het goede nieuws. Het goede nieuws is dat er uh, op dit moment op Nederlandse scholen al enorm veel verbeterd is. Ja. Uh, kinderen moeten veel vaker presentaties geven. Veel doen vaker dus ook mee aan debatwedstrijden met school. Ja. Um, uh, veel vaker dus ook mee aan dingen als Modern United Nations of zo. Dus daar, daar wordt veel meer aandacht aan besteed. Ja. En daar gaan we absoluut als samenleving de vruchten van plukken. Want ja. als samenleving heb je er belang bij dat, en ook als, als bedrijf heb je er belang bij dat je medewerkers of je ja. mensen goed kunnen Kost het Nederlands bedrijfsleven ook geld... het feit dat onze managers zo gebrekkig spreken? Nou, ik kan daar geen bewijs voor leveren. Ik kan daar niet een rekensom op loslaten van... als we beter zouden presenteren, dan, dan, um, uh, dan zouden we zoveel meer geld verdienen. Maar ik denk het wel. Ik denk, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar congressen... waar ik dan vaak sta met mijn collega's... Uh -huh. um, dan zie je dat er veel tijd besteed wordt en veel geld besteed wordt... om daar dure mensen bij elkaar te krijgen. Ja. En als ik dan kijk naar de gemiddelde presentatie die gegeven wordt... en het effect daarvan, ja. uh, is dat ondermaats. Ja. Dan zou je zeggen, joh, als er nou zoveel duur betaalde mensen zijn... Die, die tijd hebben vrijgemaakt om daar te zitten... Ja. De, nou, zeg maar de keynote speeches, ja. die moeten ook echt onthouden worden. En, en daar gaat gewoon te veel mis. Het ja. effect van die speeches is vaak gewoon te laag. Juist, en dan dat jargon. Want het is echt vaak niet om aan te horen. 360 graden feedbackgesprekken. Wanneer gaan we het plan uitrollen? Moeten we niet aan de voorkant kijken of er een oplossing is? Hoe zit het met de synergie? Wat houden we over onderaan de streep? Moeten we het niet eerst even in de week leggen? We moeten focussen. We leggen het even in de kast. Nou, u zegt het heel overtuigd. Een hoog, wat verschrikkelijk het moet zeggen. taalgebruik. <laughs> ja, nee, Absoluut. Vaak, vaak verbloemt het ook... Um... Uh, ja, een stukje inhoudelijke gedrevenheid. Je kan je heel makkelijk achter je verschuiven. Dat is er ook geen trouwens, hoor. Een stukje inhoudelijke gedrevenheid. Ja, nee, oké. Okay, nou ja, achter, uh, achter echte motivatie of wil om te overtuigen. Ja. Um, het is heel vaak als ik, um, als ik dagvoorzitter ben... en mensen komen met, met, nou, met dit soort jargon. Ja. En je, je gaat dan eens vragen. God, wat bedoelt u nou met laten we eens aan de voorkant kijken... hoe ja. we dit kunnen inweken en uitrollen. Ja. Ja. Um, wat betekent dat nou voor deze mensen in de zaal? Ja. Dan zie je direct dat mensen vastlopen. Ja. Omdat men denkt, nou als ik dat woord nou maar gebruik... dan begrijpt iedereen ongeveer wel wat ik bedoel. Ja. Maar wat men in de zaal wil, is ja, ja wat moet ik nou morgen anders doen? Ja. En door het steeds concreet te maken, dat is een van de basisdingen die ook in het boek staat, ja. maak argumentatie altijd tastbaar. Kom met ja. een voorbeeld. Geef ja. aan hoe de persoon in de zaal er iets mee kan doen. Juist. Zolang je dat niet doet, Goed. kunnen mensen er niet veel mee. Ik denk dan altijd aan mee die zei, hallo, antwoord, duidelijkheid, wat is dat nou? Dat soort vragen. Goed, hartelijk dank voor uw komst. Andere man die houdt van duidelijkheid. Sprem Radakishun, die zit ergens in het groen vandaag, met een witte broek in een bus. Prem, goeiemorgen. Goedemorgen Sven. Ik heb vandaag gaat Primtime Ronald Time heten. Want Ronald Seurensen, de oprichter van Leefbaar Rotterdam, die heeft, is gisteren beëdigd als eerste Kamerlid en verlaat uh, morgen zijn afscheidsreceptie. En iedereen mag hem alles vragen. We gaan met hem terugblikken op tien jaar Leefbaar Rotterdam. De man die de goddelijke kale het podium gaf om voor een politieke aardverschuiving te verzorgen. Heb jij een vraag die ik moet stellen uh, aan Ronald uh, Sven? Ehm. Um, moet ik even over nadenken. Prem, kom zo bij je terug je mag het tweeten is om, goed. of mailen. Ik zou het proberen. Om exact 40 seconden over half elf is hier Doraald megens met zijn warme, aangename stem. Radio 1. Het NOS-journaal. De zwemleraar uit Hoorn die wordt verdacht van ontucht met leerlingen, is opnieuw gearresteerd. Tegen de 53-jarige man is een tweede aangifte gedaan. De man die les gaf in zwembaden in Aalsmeer en Diemen werd drie weken geleden ook al gearresteerd... maar toen weer vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. Het ergste van de EHEC-crisis hebben we gehad. Dat heeft de Duitse minister voor Volksgezondheid Baar gezegd. Het aantal nieuwe ziektegevallen is aanzienlijk verminderd. Toch zullen er nog nieuwe besmettingen en sterfgevallen volgen, zei Baar. Tot nu toe heeft EHEC aan 24 mensen het leven gekost. De verzwakking in de Amerikaanse economie is tijdelijk. Dat zegt waarnemend hoofd van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, Lipski. Volgens hem hoeft het Amerikaanse stelsel van centrale banken daarom geen extra maatregelen te nemen. En het gouden windei voor het product met de meest misleidende marketing is dit jaar voor Blueband Goede Start Witbrood consumentenorganisatie Foodwatch zegt dat fabrikant Unilever... het vertrouwen van zijn klanten schendt met leugens over het product. Volgens Foodwatch heeft Unilever zeven jaar lang beweerd... dat zijn witbrood dezelfde voedingswaarde heeft als volkorenbrood. Maar dat is onjuist. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Rem Remradicationen. Hij richtte Leefbaar Rotterdam op en gaf Pim Fortuyn een podium... om in Rotterdam voor een politieke aardverschuiving te zorgen. Na de lafhartige moord op de goddelijke kale door de inheemse volkert van der Graaf... zorgde hij ervoor dat Leefbaar Rotterdam een stabiele partij bleef... en niet uiteenviel zoals de charlatans van de LPF. Zowel in 2006 als in 2010 bewees zijn leefbaar Rotterdam dat ze geworteld zijn in de havenstad. De oud-P van daar, onderwijzer en vakbondsman, is gisteren beëdigd als eerste Kamerlid voor de Eemanspartij van Blondie, de PVV. En morgen neemt hij afscheid als gemeenteraadslid in Rotterdam. Vandaag is hij mijn gast, Ronald Seurensen. Heeft u vragen aan Ronald Seurensen? Vindt u het goed dat hij Rotterdam verlaat voor de Eerste Kamer? Heeft u op- en aanmerkingen? Bel op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Ronald Time. It's Primtime! Ronald Seurensen, we kennen elkaar, we zijn vrienden, ik kan bij je onderduiken wanneer ik vervolgd zou worden, dus ik vind het belachelijk om meneer Seurensen tegen te zeggen, je mag de plek uitkiezen vandaag, hij zei prim, je wil op deze plek in Rotterdam zijn, aan de Jan Bijloestraat, vrak bij, uh, eetrestaurant, lust, lust, ja, waarom? Uh, omdat uh, Lust heette vroeger uh, uh, Lammengoedzak. En daar hebben ze boven een zaaltje. En in dat zaaltje hebben wij Leef Rotterdam opgericht. Wie is W en in welk jaar? Uh, dat is 2001 geweest, eind 2001. Dat waren Barry Matlenen, Frans van der Hilst, uh, Victor Rijkers, uh, Smit. Uh, ja, dat waren ze zo'n beetje. En uh, die, die, die zei je vorig want Michiel Smit die ging al heel snel extreem rechts. Ja, die, ging, uh, die probeerde ons rechts in te halen. En uh, ja, dat was... Uh, Finito voor hem. En Barry Matlenen ging al heel snel daarna naar de PVV. Nee, dat is niet snel. Dat is... Ja. Nee, dat was pas tijdens, al tijdens een tweede periode als raadslid. En toen heeft hij op een gegeven moment uh, gekozen voor de PVV. En een gedeelte van ons koos voor 1 En de, Jammer genoeg heb je toen even die strijd gehad. Ja, wat en, was die strijd? Precies tussen 1NL en de PVV toen in 2006. Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet, Prem. Dat klinkt raar, maar ik heb mij helemaal buiten de besprekingen gehouden. Uh, Joost en, en Marco hebben het onderlegd onderleg met, uh, met Geert en met... Wilders. Uh, huh? Ja. Geert Wilders en Bart Joost Spruit, die zat ja. toen nog bij de PVV. En op een of andere manier zijn de besprekingen mislukt. En ja, het hemd is nader dan de rok. Ik heb toen voor Mark Pasto's gekozen. Oké, okay. uh, luisteraars, u kunt vragen stellen aan Ronald Zurnitz. Eén ding kan ik u beloven, hij neemt nooit een blad voor de mond en zegt alles wat hij denkt. U mag ook langskomen bij de bus. We staan tegenover Eetcafé Lust uh, aan de Jan Bijloestraat. U mag ook bellen met 0801121 en mede naar Premtime of tweets kunnen naar hashtag -radio -way. En dit lied slaat op Leefbaar Rotterdam. Ronald Sörensen, was Leefbaar Rotterdam rock and roll? Ja voor uh, degene die uh, de, uh, hebben meegedaan, wel. Ja. Het is, uh, als je er nou negen jaar terugkijkt, dan is het uh, heel veel rock roll geweest. Ja. ja, ook heel veel hoofdpijn. In het begin wel, ja. Uh, maar dat is altijd als je ergens mee begint en niet precies weet wat je doet, want zo mijn vader was het. En we werden echt in dieper diepe Dus toen hebben we even moeten spuiten, maar toen we helemaal leerden zwemmen, toen was het uh, rock'n'roll, ja. Kende je Pim Fortuyn al in 2001? Ja, ik kende hem sowieso als columnist van de Elsevier. Ik heb zelfs ooit mijn uh, lidmaatschap van het. of mijn uh, Rotterdamse dagblad opgezegd. omdat ze zeer beledigend over hem schreven. En uh, ik heb hem pas eind 2001 uh, persoonlijk leren kennen. En jij hebt hem toen het leiderschap aangeboden. van uh, Liefbaar Rotterdam? Nee, dat ging anders. Pim was heel blij dat ik Leven Rotterdam opgericht had. En uh, hij heeft bij de eerste vergadering zijn vriend Marco Pastos afgevaardigd. om te kijken wat voor vlees er in, het <laughs> kuip, in, uh, in de kuip had. Nou, dat was gelijk heel positief, want Marco zei: ik doe mee. En uh, toen heeft hij ons gemaild en uh, gebeld. Toen zei hij, joh, ik zou hartstikke leuk en uh, maak mij maar lid. En uh, ik wil wel lijsttrek uh, lijstduwer worden. En toen heb ik gezegd, nou, dat is kiezersbedrog. Hè, want jij gaat stemmen halen en dan kom je niet in de gemeenteraad. En toen een tijdje later, een week later, toen belde hij me. Toen belde Jan Nagelthuis. En uh, die zei, ik wil uh, je de Fortuin Vertuin even geven. En toen zei, Pim, joh, uh, is het geen idee om mijn lijst uh, te maken? Ik zei, nou, fantastisch. Dus uh, zo is het gegaan. Jullie, je bent, je bent wat ik noem een linkse rakker. Je bent, uh... geweest, geweest, ik ben helemaal genezen. Nou, je, je, je bent tot wanneer ben je vakbondslid gebleven? Ja, ik ben nog tot vandaag. En het, toevallig, morgen staakt de RET hier. En ik dacht, ik ga het vandaag opzeggen. <laughs> dus vandaag hierbij zeg ik mijn lidmaatschap van het FNV op. Oké, okay, je bent dus hoe lang lid geweest van de FNV? vanaf mijn begin van mijn carrière, 1970. 1970, ja. dus kijk hoe lang je, lit, je bent lid ja. um, Nou, ga... Ik ben er een jaar of twee uitgegaan... toen, ze samen, toen de Algemeen Onderwijsbond samen ging... met het uh, elitaire uh, genootschap van leraren. En ondanks het feit dat ik eerste graden was, vond ik dat toch... Het stap te ver. <laughs> Dit is toch een linkse staatskader alert ja. Ik mag het vertellen, Ik vind het niet leuk... maar ik had het <laughs> tv-programma Peasite. En toen was er een SP Tweede Kamerlid... een directeur van een school ooit elke keer weer... Paulus Jansen geloof ik... En toen ben je met hem van Amsterdam teruggereden. Hebben jullie uren in de auto. zitten. Ja, dus dat zit te kletsen, Een oude makker. Ja. En die zat in de SP. Ja, daar is okay. hij ook heel snel uitgegaan. Nee, hij is er nog steeds lid van. Hij is geen I Tweede Kamerlid. Hij dan. is geen Tweede Kamerlid geworden. Ja. Daar had hij echt meer, heel snel genoeg van. Ja. Oké, okay, maar als jij en ik discussiëren, vind ik je altijd... Eigenlijk verschillen we op vrij weinig punten. Dus Ronald, uh, leefbaar Rotterdam. Dat was volgens mij, ja, zeg maar, traditioneel ouderwets opkomen voor de onderklasse. Klopt. En, en, en tegen de elite, hè? Ja, en, die, uh, en nu ga je naar de PVV, wat voor mij een totaal andere partij is. Ja, maar ik denk dat dat dan jouw probleem is. Ik zie wel grote overeenkomsten. De, de PVV is ook een partij die zich afzet tegen de elite. Tegen een clubje mensen die denken namens anderen de hele samenleving te kunnen bestieren. En daarbij uh, was Vertuin en ik ook vanuit mijn praktijk uh, toch argwanend te opzichte van de islam. Jouw praktijk moet je even uitleggen aan de, aan de Leurster Ik ben bent uh, ben, uh, nee, Ik ben 32 jaar uh, docent geweest op een uh, zwarte school in het centrum van uh, Rotterdam. Ja, dat heet zwart, maar dat, uh, ja. je, je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Dus, en ik heb dus de opkomst van de islam ook in mijn klasse gezien. En, uh, daar ben ik van geschrokken. Uh, en, maar is het de islam of is het de sociaal-economische onderklasse? Nou, het, dat gaat parallel in deze. Uh, zeker in de school waar ik werk, het openbaar onderwijs in het centrum. Maar het was ook toch wel de, de, laat ik zeggen, de sociale controle die ik uh, bemerkte onder mijn islamitische leerlingen. Dat werden er steeds meer. Hè? Ik, ik, ik heb daar 32 jaar gewerkt. Ik heb wat oud-leerlingen gezien die altijd op de hals vliegen. als ze je, je zien, dagmeester. Daar uh, ja, uh, nou, ben ik nog steeds erg trots op. Want dat, ja. Ja, dat gebeurt nog steeds. Ja, ja ook mede met de hoofddoek. Ja. Dan ja. kom je dat... echt liefdevol dagmeester. Ja, ja dat is. Uh, maar dat, daar heb ik het ook juist voor opgenomen. Oké, okay, en nu is de PVV. Die wil, juist, die wil die mede verwijderen. Je hebt het altijd op optimale... Nee, die willen er niet, niet verwijderen. Die willen de, ex, de, de excessen ten opzichte van de vrouwen en vrouwenemancipatie, die, die willen ze bestrijden. Zo eenvoudig is het. Een hoofddoekje is en blijft een, een symbool van onderdrukking. Maar je hebt die mede geholpen om zich te emanciperen. Je hebt gezegd leer, ga verder op school, ontwikkel ja. je. En Geert, zeg rot op uit het land. Nee, dat zegt hij helemaal niet. Dat zeg jij. Uh, mijn probleem is, en dan zal, zal ik eens eventjes naar... En, en, ik heb dus een leerling gehad en dat is echt... Uh, die, die hadden een MAVO-advies. En die hebben wij met veel moeite... Uh, en vooral van haar kant... Heeft, uh, en dat was een meisje die bewust een hoofddoekje droeg... hebben we zijn VWO-diploma... Uh, met elkaar uh, geholpen. Hè, tenminste, zij heeft het gedaan en wij hebben ons er ergens voor ingezet. En toen ze het diploma... opging halen... toen had dat meisje die dus een VWO-diploma had gehaald... die kwam met haar nieuwe man. Uh, haar oude familie die mocht niet meekomen. Haar hele nieuwe familie was erbij. Twee jaar later ging ze mee met de diploma-uitreiking van haar zusje. Toen had ze de tweede kindje al. Dat kind is dus gewoon uitgehuwelijkt. En dat soort zaken, daar heb ik me van het begin af aan enorm tegen verzet. Oké, okay, Beller, uh, bu meneer Burger, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Prem. Zeg dit maar. Uh, de vraag die ik zou willen stellen is deze. Is meneer Seurensen, uh, die ik echt wel zie als iemand die bevlogen is en die iets wil. ...van overtuigd dat hij iets positiefs heeft gedaan door meneer Fortuyn de kans te geven de polarisatie in ons land aan te zwengelen... ...waar we nu met allerhande bevolkingsgroepen weer tegenover elkaar staan. De PVV doet er zelfs aan om dit te repareren, want dat is beslist geen fasciste wie de partij of met rassenhaat ideeën. Daar ben ik van overtuigd. Maar, Wim uh. Fortuyn die had een soort uh, ja, geldingsdrang... En hij nam alles over, uh, dat past hij er aan, van Capelle tot de Pool. Dat was een man uit de Patriotentijd. Maar wat de is, meneer, meneer Burger, wat is uw vraag? Die ik net gesteld heb, is hij ervan overtuigd dat hij iets positiefs heeft gedaan... door die Pim Fortuyn inderdaad de kans te geven om zo'n mondje open te doen? Oké, okay, dank ik, u wel voor het bellen met Ronald. Ik ben er niet alleen van overtuigd dat ik iets positiefs heb gedaan, ik ben heel trots op. Wat Fortuyn heeft gedaan is gewoon iets aantonen wat er heel lang in onze samenleving aanwezig was. Dat is die kloof. En die kloof die is door, zeker in deze stad, alleen maar aangewakkerd uit electorale redenen. Oké, okay. je hebt ook nog wat tweets daar. Lees allemaal voor de eerste. was Wat heb je bereikt en wat is het slecht? Nou, wat? ik heb eerst een tweet gehad van een meneer uit uh, ja. Alphen aan de Rijn, een SP-raadslid. Ja, Joost die, Schriek. Die meneer Schrik. en die vraagt aan mij... Uh, hij wil graag weten hoe vaak ik niet uh, bij de vergadering ben geweest van de Provinciale Staten. Nou, voor de duidelijkheid, je hebt vier jaar gezeten in de Provinciale Staten ja. van Zuid-Holland, namelijk Liefbaar Zuid-Holland... En de vraag was hoe vaak je op vergaderingen was. Oh, ik zal het meneer Schiek, want dat, zijn weer een, dat is een van die leugens. Ik ben slechts twee keer niet op een vergadering geweest meneer Schiek. Als u dat weet. Ik heb me daarna trouwens aangesloten. En dat zal waarschijnlijk tegen het zere zijn. Bij de VVD. Maar ik ben benieuwd hoe het SP nu... Uh, de... De, de volgende vraag. Kom op Ronald. En ja. nu de volgende. Uh, wat is het grootst behaalde succes voor uh, mij in Rotterdam? Nou dat is duidelijk. Dat is het via bestuur. Wij hebben via laten zien hoe je moet besturen. En dat voor nieuwkomers, dat is echt een, een geweldige prestatie. Niet zozeer voor mij. Ik heb en het mijn... slechtste? Het slechtste. Al die verraaiers en liefbaar Rotterdam die al in het begin weggingen? Nou, weet je wat, wat echt slecht is? En dat, dat is indirect onze schuld... Uh, daardoor is die polarisatie veel sterker gekomen. De Partij van de Arbeid en andere partijen, regentenpartijen hebben gezien... dat ze maar op één manier van ons kunnen winnen. En dat is door die polarisatie aan te wakken. Door met name de, uh, ze waren enorm geschrokken dat bij de eerste verkiezingen... een groot deel van de allochtonen op ons gestemd heeft. En ze hebben gezegd, koet, koet, uh, moeten die op, ons gaan, uh, op de linkse partijen gaan stemmen. En dat is eigenlijk indirect uh, onze schuld. Oké, okay, uh, uh, twee dingen nog. Ja, even historisch. Uh, wa, de LPR viel uit elkaar na de moord op, uh, Pim. Bij jullie is het niet uit elkaar gevallen. Hoe is het je gelukt om de al bij elkaar te houden? Nou, laten we vooropstellen dat het bij ons ook gedeeltelijk uit elkaar is gevallen. Maar alleen ik heb het subroza weten te houden. En ik heb het onder ons weten te houden. Ja. Want ja, uh, na de dood van Pim waren er nogal wat mensen die... Uh, dachten het roeren over te moeten nemen. Ook de LPF heeft wat dat betreft in Rotterdam flink gewroed. Ja. En dat hebben we gewoon, uh, toch met de sterke mensen uit mijn fractie... hebben we dat kunnen pareren. Dat heb ik niet alleen gedaan. Oké, okay. uh, we hebben in de bus ook uh, Joost uh, Smits, politicoloog. Joost, de microfoon dicht bij je mond. Als je zou moeten zeggen, wat heeft Leefbaar Rotterdam betekend... voor de Rotterdamse politiek? Nou, om de, Op de eerste plaats zijn ze een volkspartij geworden in Rotterdam. Ja, want er zijn heel veel partijen in Rotterdam die meedoen aan verkiezingen. En veel van die partijen die halen maar in een aantal wijken halen die hun stemmen op. En juist Leefbaar Rotterdam laat zien dat zij meer dan de helft van de stembureaus hun stemmen halen. Dat is een prestatie, want dat doe je niet zomaar. Dat doet de VVD niet, dat haalt de CDA niet. Alleen de SP en, uh, en de Leefbaar haalt dat. En wat is het... Uh, uh, uh, kan je zeggen dat dat de signatuur van uh, Ronald Seurensen is? Dat volkse, dat opkomen van die <laughs> ik heb het niet. Dat heb ik niet onderzocht. Hmm. Dat zou ik zo niet uh, kunnen beweren. Er zit, zit iets in die partij. En in waar ze voor staan en wat ze doen. En hoe ze het aanpakken dat de mensen aanspreekt. De kiezers aanspreekt. Ja. En breed aanspreekt. Hè? Dus het gaat niet om om een aantal wijken die, um, uh, waar witte mensen wonen... die allemaal dan op leefbaar stemmen. Het gaat echt heel breed. Oké, okay. uh, uh, heb jij ook onderzocht het verschil tussen de stemmers op Leefbaar en de PVV? Ja, dat heb ik onderzocht. En dat was op zich opvallend. Omdat, uh, we, want we hebben allemaal het beeld van uh, nou, uh, uh, PVV en Leefbaar is één pot nat. Dat is allemaal van die uh, racisten die uh, hebben voorzien op de moslimmen. Die moeten allemaal het land uit. He? Dat is ongeveer het beeld. Kort samengevat. Dus onder, onder in de media, maar onder de kiezers is dat niet zo. Want uh, uh, de, de kiezer die zegt van uh, uh, dat Leefbaar Rotterdam... P van PvdA, dat zijn bijna allemaal allochtonen kiezers. Ja, niet-westerse allochtonen, want Ronald is een Noor, hè? Seurensen. Ja, ja, Hij oh, is ook alochton. Je bedoelt nou, zwarte. We, we weten allemaal ja. de, de niet-westerse allochtonen, ja. het bekende beeld. Maar dat blijkt dat die bijna allemaal PvdA stemmen. Dat is een bijna ja. lineair verband tussen. Maar bij leefbaar is dat niet het omgekeerde. He? Dus er is dus maar twee derde... Zit die steun bij, bij witte mensen. Maar een derde komt van de, van de, van de niet-westerse allochtonen af, blijkbaar. Ja, een derde de, van de zwarte stemt leefbaar Rotterdam. Precies, bij PVV is het, is het zelfs twee derde. Dat is maar een derde zijn witte mensen en de rest zijn allemaal mensen, ja. U meent het, dus ja. zwarte mensen ja, stemmen voor ja, twee derde? PVV, er zijn meer niet-westerse allochtonen die PVV stemmen Rotterdam. in Rotterdam dan, dan leefbaar. Serieus? Ja, serieus? ja, ik, weet, ik kan het dat, niet verklaren. Ik moet kan verder het wel onderzoeken. Ik moet ja. <laughs> vooral. Ja. Maar, nou, ja. maar, ze een wetenschappelijke verklaring heb ik er niet voor. Het nou, ik een heb wel een wetenschappelijke verklaring. Was... Ronald zal het eerst ja, zeggen. Prem, als je Premtime televisie hebt gezien, en problemen die Prem in, de, in die wijken had, hebben die, die mensen daar natuurlijk ook. Ja. En dat is daar de, de sociale controle die door islamieten wordt uitgevoerd. Die is hinderlijk en, die, uh, en daar hebben de mensen last van. Ik merkte, meneer Smits, dat in de aanloop naar de verkiezingen... Uh, ...Hindoes, uh, van Surinaamse Hindoes, mij zeggen dat ze PVV stemmen... ...Surinaamse Creolen, mensen van uh, Afro-Surinaamse afkomst, uh, Molukkers die heel sterk christen zijn tegen de moslims. En de heer Kaapverdianen hier ook uh, ja, die, in Rotterdam. die verhalen ken ik ook al. Maar ook de bijvoorbeeld eerste generatie en ja. italianen ja. die naar uh, Nederland zijn gekomen, die, die, die komen ook met die verhalen. Maar de, het gaat meer om de, die grote lijn. Zou je hm. verwachten dat PVV en Leefbaar ongeveer dezelfde dus mensen trekken? Maar, dus maar dat is, dat is daar ongeveer zit het verschil. een derde wel, daar zeg zit maar. Ja, maar dat de... is niet verklaarbaar. Ja. Maar dat mensen uh, breed last hebben van de, de rare dingen die zijn ontstaan... door een, een, een slechte integratie... Hm. Ja, dat, dat is op zich wel logisch. Maar waarom ze dan die die verschillend stemmen? Omdat dat, dat in die oude wijken ze botsen. En ja. dan meer kenmerken in de OVO, de, de, tussen, de, tussen PVVR leefbaar. Ja, dus het komt wel voor een groot deel weer uit diezelfde wijken. Ja. He, dat, dat wel, zal de stembureaus. Maar ook daar zitten weer verschillen in. En, hoe dat, en waarom dat is, weet ik niet. En ja. Het is wel zo dat de, als, je, als je weer terug kijkt naar de, de echte rechtsrakkers die in, de, in Rotterdam hebben meegedaan. Dus de, de Volksfronters en de Volksunie en hoe ze allemaal maar mogen heten. Dat, dat zijn echt andere stembureaus ja. waar die in opkwamen. Dus, dat... dus leefbaar is zeg maar meer geworteld en de PVV ook? blijkt dus ook geworteld, ook geworteld te zijn bij de kiezers. Ja, ja, ja. Dus het gaat niet voorbij. Als je, uh, het is echt dus die de fight in de onderklasse die wordt uitgevochten bij het stembureau. Ja, dat, dat is wel duidelijk, ja. Oké, okay. Ronald. Maar ik heb hier ja. een, uh, een reactie. Uh, uh, hij is niet kapabel voor de Eerste Kamer. Te veel geldingsdrang, rancuneus en te weinig objectieve afstand. Dat klopt uh, trouwens. Hè. Uh, geldingsdrang is hartstikke goed als je politicus bent. Uh, ik ben rancuneus, ja, want er is nogal wat gebeurd. En uh, uh, als er een politicus is met weinig objectieve afstand... dan, uh, nou ja goed... Dat... Dan oh. is dat uh, een geen echte politicus. Luisteraars, en hij weet ook niet met mobiele telefoons om te gaan. Want hij kwam voor de uitzending en hij zegt: Ik doe mijn mobiele telefoon uit. En ineens kraait de rode haan weer victorie. Het was uh, inderdaad de rode haan. <laughs> ja. Ja. Ik heb aan de telefoon meneer Planting gaan. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Prem. Zegt u het maar. Nou, ik vind het een charlatan. Waarom? <hijst> hij plicht kiezersbedrog. Na een jaar stapt hij nu uit de gemeenteraad van Rotterdam. Hoeveel Be wachtgeld krijgt. Hij? Meneer Plant, ik ga blijven aanhouden. Meneer Plant, ik ga stuk voor stuk. Ronald, kiezersbedrog. Je bent belangrijk geweest voor liefbaar Rotterdam. Ik weet dat een heleboel mensen, kennissen van mij, echt persoonlijk op jou hebben gestemd. Ja. Uh, je verlaat het na een jaar. Ja, nee, de, de, de meneer heeft een beetje gelijk. Uh, ik heb zelfs de kiesdelen gehaald. Ja. Als nummer twee. En uh, het is voor mij ook een overweging geweest. Maar uh, ik kon ook uh, de belangen van Rotterdam in de uh, tweede in de Eerste Kamer gaan vertegenwoordigen. Ja? Want je hebt natuurlijk als Eerste Kamerlid ook uh, contact met de Tweede Kamer. En daarbij heb ik er wel voor gezorgd dat er een uitstekende vervanger is... Daarbij vind ik dat je uh, als uh, ouder een gegeven moment je plek moet weten. Ik Hoe ben, oud u, ben je nu, nou? 64. Maar 64. ik ben met pre-pensioen, dus ik heb uh, meer dan 40 jaar... Hoeveel wachtgeld krijg je van de gemeenteraad mee? Uh, ik krijg een half jaar wachtgeld. Als ik, uh, dus, uh, laak, ik stopte dus nu in juni mee en ik stopte niet meneer mee in september. Dan hadden we nog die twee maandjes uh, <laughs> uh, vakantie meegenomen. Dus ik moet er nog iets bij zeggen. Als gemeenteraadslid krijg je een stuk minder als, dan als eerste raadslid. Ja, uh, en wij krijgt 75.000 nu per jaar als Eerste Kamerlid, toch? Nee, zeg, als, ik, krijg, ik ga als uh, Eerste Kamerlid minder uh, uh, verdienen dan als gemeenteraadslid. Oké, okay, en je hebt, uh, uh, um, ja, meneer Plant, ik ga u mag de volgende vraag stellen. Ja, ik vind de een zakkenvuller en een politieke baantjesjager. Hij stapt maar hij verdient, maar wacht even, meneer, meneer, <lacht> meneer Plant, ik ga even, juich, meneer Plant, ik ga even iets... We spreken af dat we naar elkaar luisteren. Die man legt net uit dat hij als Eerste Kamerlid minder kreeg dan als gemeenteraadslid. Die man legt net uit. Want je had, beide, je had het kunnen combineren. Gemeenteraads... combineren je had, had het kunnen combineren, dat is zakken gevuld. Dus waarom is hij dan een zakkenvuller? Het is een politieke baantjesjager. Hij stapt even makkelijk naar de VVD en dan weer naar de PVV. Oké, okay, dat vind ik voort. een legitieme vraag. Oké, okay, die vraag zullen we Dank u wel voor het bellen, Ronald. Nee, je heb... bent niet recht in de leer. Je bent dus leefbaar Zuid-Holland, gaan toen naar de VVD. Je ja. bent leefbaar Rotterdam, nu naar de PVV. Nee, ik, dat is heel duidelijk. En uh, toen ik in de Staten zat, was ik een eenmansfractie. En ja. als eenman met 55 doe je helemaal niets. Maar heb je je aangesloten bij een van de regentenpartijen, de VVD in dit geval, dan kan je wel wat bereiken. En ik heb dus drie moties binnengehaald. Voor die meneer die je nou weer meldt, ik ben dus, meneer, luister eens goed, twee keer niet een vergadering. Ja, nee, maar dat gaan we kan u bij de mee. Griffie uh, verifiëren. <laughs> Oké, okay, ik krijg goedemorgen prim en Ronald van Sebastiaan. Leefbaar Rotterdam heeft politieke veranderingen gebracht en dat is positief te noemen. Ook al ben ik een geitenwolle sok van GroenLinks, heb ik bewondering voor het doorzettingsvermogen van Ronald Seurensen en Marco Pastors. Het concept van Leefbaar was werkbaar, daar waren andere lokale partijen nog wel iets schrikken als ze komend in het bestuur van de gemeente hun creatologie moeten omzetten naar een werkbare toekomstvisie. Bestuurderspartijen zoals PvdA en CDA hebben het tegenovergestelde. Zij timmerden met hun visie de mogelijkheid tot errijking en verandering vaak dicht. Ronald, succes in de Eerste Kamer. De groeten aan Jan Nagel, Sebastiaan de GroenLinkser, die nou, bedankt, je prijst. Uh, maar dat zie, dat zie je ook wel uh, hier in het Rotterdamse. Dus aan de ene kant kunnen jullie verschrikkelijk drammen en polariseren, aan de andere kant, heel goed samenwerken. Ik check, ik check het even bij de politoloog op Zwits. Dat is toch wel wat ze in Rotterdam in hun credit heeft gegeven. Hè? Ja, ja. Zeker wel. Dat, want dat was in het begin ook de uitdaging. Hè. Toen uh, opeens uh, Fortuin werd gekozen met de grote overmacht. Hm. Toen was het een beetje, ja, dan moeten we ook een coalitie vormen. Iedereen met lange gezicht op, op televisie. Uh, ja, ja, hoe moet dat nou met die, met die, met die rare mensen allemaal? Hm. Wat moet dat allemaal? Want wij hadden het zo goed geregeld in Rotterdam. En dan komen zij dat feestje verstoren. En uh, dat is toch, uiteindelijk hebben ze bewezen... Dat dat gaat. En zelfs bij het aantreden van het college dat na het leefbaar college kwam, toen zei die uh, de, de, de fractievoorzitter van de PvdA: die zei: we gaan dit gewoon voortzetten. Ja. En maken Ze er hebben zo... heel veel beleid en dat overgenomen. Werd toen leefbaar light werd dat toen genoemd. Ja. Maar evengoed, is dat een heel zwaar compliment. Ja. Van, de, van de regenten bij uitstek in Nederland... die in Rotterdam altijd een stempel hebben gedrukt... dat die vervolgens zeggen, wij gaan Leefbaar Lie doen. Ik word er verlegen van. Ja, hè? nee, maar Ronald Sørensen... we hebben nog maar een paar minuten... Ja. een paar persoonlijke vragen, Ronald. Uh, ik heb Leefbaar Rotterdam altijd een sympathieke partij ge gevonden. Ik heb zelf ooit gezegd, als ik in Rotterdam zou hebben gewoond... had ik waarschijnlijk op jullie gestemd. Maar ik zal nooit op de PVV stemmen. Ik heb een persoonlijke teleurstelling in jou... dat je in een partij gaat die A, niet democratisch is... zal je je mond kunnen houden en als een machtschap in de Eerste Kamer kunnen zitten. Ik denk dat je sowieso... Ze weten met wie ze in zee gaan, hè? ze mij hebben erbij trekken. En ik denk dat ik binnenskamers regelmatig mijn mening zou gaan geven... als ik dingen niet in orde vind. Maar dat heb ik ook in leven Rotterdam gedaan. Heel vaak moet je het binnenskamers houden en dat is goed. Kijk... We hebben natuurlijk die lpf check gezien. En ja. het is heel goed dat Geert, wat dat betreft, de, de touwtjes strak in handen heeft gehouden. Ja. Dus, uh, Steun je, uh, Hero Brinkman, in zijn democratiseringsproces? Uh, nou, dat, kijk, ik kom daar net. En zal ik dan, als ik binnenkom, gelijk met kritiek komen? Enige bescheidenheid past me wel. Nee, maar Ronald, jij bent een democraat. Liefbaar Rotterdam is altijd democratisch geweest. Je hoopt van de stem van het volk. Je gaat graag in de Ja, maar zijn die andere partijen democratisch? 4% van de Nederlandse bevolking is Two Do wrongs lid. don't make a right, Ronald. Twee fouten maar Kijk, wat, ik, wat van je gewaardeerd debat. Je gaat altijd, je debatteert, je komt vandaag ook in de bus. Wilders gaat nergens. Hoe je, nee, hoe, hoe de eerst, in eerste plaats partij. is het voor hem veel moeilijker om uh, uh, over straat te gaan. Dat, dat weet je net zo goed als ik. En de tweede plaats is hij zeer argwalend geworden. Daar kan ik me ook in denken. Jo als je altijd een eeuwig maar uh, in, de in de uiterste rechtshoek wordt geduwd... op een gegeven moment heb je er genoeg van. Joop Smit, een volksgenre als Ronald Seurensen nu in de Eerste Kamer. Er is wat veranderd in de politiek, hè? Uh, e Eerlijk gezegd niet. Want nee, de Eerste Kamer heeft wel vaker mensen gehad die, die dat kwamen opschudden... die dan met nieuwe geluiden kwamen. Dat is ook wel goed voor de Eerste Kamer. Oh, oké, okay, Ronald, zo bijzonder ben je niet. Dat um, <tot> <tot> <tot> wist de ik al ook. <tot> he. He. Ik moet je dit zeggen, Ronald so, dus je hebt. Ik ben het heel vaak met je eens, soms met je on, eens op fundamentele punten. Ik ga je heel veel succes wensen in de Eerste Kamer, kom nog vaker langs. Rien heeft een liedje uitgezocht uh, wat weergeeft wat een heleboel mensen denken die in Rotterdam zijn en ik als Amsterdammer. Dankjewel voor tien jaar lief, maar Rotterdam, veel succes in de Eerste Kamer en blijf van mensen houden, zet groepen niet weg, Ronald. Zal ik, heb ik nooit gedaan, zal ik nou doen ook, Prem. Ik ben benieuwd naar het liedje. Herken je hem? Ja. Wie is het? Ik ben heel slecht in wat aandelen. Foreigner. <laughs> If you leave me now, you take away the biggest part of me. <laughs> Oh, Chicago, sorry. Traan in mogen, Ik dank alle luisteraars, alle bellers, alle deelnemers en mijn gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... en de Stergelden, de financiers van de publieke omroep. Redactie Suleyma El Galdi, Anouk Tulner en Rien Aarts. Productie Hans Twint en Mo Moussarou. Techniek, logistiek en transport. Vandaag is er eentje Paul Rijman. Eindredactie en regie Barbara van der Klee's. Hierna Ster, dat Meges en daarna Felix Meuters met de gids.fm. Ronald Sørensen, shalom, vrede zijn met jou. Luisteraars, tot morgen. Daag. Tour Top 100. Non, non, tout, tout hey. Wat zijn de 100 beste Franse hits? Elle que je de Radio 1 Tour Top 100. Ga naar radio1.nl, kies uw favoriete Franse muziek. Après toi. En luister tijdens de Tour de France naar de Radio 1 Tour Top 100. -tou ici, Ga naar radio1.nl en stem. <tie>